Het weer. Vanavond is het helder en daardoor koelt het snel af. Morgen zonnig en droog bij maximaal 15 graden. Na morgen neemt de bevolking toe. Dit was het NOS vanavond. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZZFM. Met, Met nu. Tap Welkom bij dit programma, Peaceful Radio. We zijn begonnen met eens even kijken. Met deze cd, Eve Awakening van uh, Healing Music, van in ieder geval van het label Oriari Music. Ja, ik moest even kijken van wie heeft het nou gemaakt, maar ze noemen zich Beyond 2012. Je kan in ieder geval de playlist uh, nog eens nalezen op www.zfmzandvoort.nl. Uh, ik kreeg drie nieuwe cd's binnen. Twee van Oriane Music. Eh, van de andere is van de laatste van Aeolia. Elixir eh, Immortioli. En eh, de ander is eh, van eh, de Zoonings Evening Zen. En daarvan Yogi. Dus kijk het allemaal nog eens naar. En luister natuurlijk even lekker mee. Veel luisterplezier voor de komende twee uur met Peaceful Radio. Aflevering 693. je Ik Ja, na, na. in a shock De laatste klanken van de cd Relax nummer 4. Een uh, verzamel cd van uh, Phoenix Muziek. Dan gaan we eindigen dit eerste uur van aflevering 693 van uh, Peaceful Radio met Terry Oldfield. En de Sacred Touch Music voor massages. schrijft hij er zelf onder. Nou, we zullen het allemaal beleven. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws voor uh, nog een uurtje Peaceful Radio. Tot zo, Dag. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft in het Drentse Tiende Veen vier jonge mannen aangehouden... voor het bedreigen en mishandelen van ambulancepersoneel en agenten. Dat gebeurde na een ongeluk waarbij één auto betrokken was... Toen hulpverleners de lichtgewonde bestuurder van 19 wilden helpen... duwde een van zijn drie aanwezige vrienden een medewerkster, hardhandig tegen de auto aan. Vervolgens kwamen de drie vrienden en ook het slachtoffer zelf... zwaaiend met een ringsleutel en een zaklantaarn op de agenten af. Het gebruik van pepperspray haalde niets uit. Uiteindelijk zijn de vier overmeesterd door extra opgeroepen agenten die een politiehond bij zich hadden. Tegen de vier is aangifte gedaan voor bedreiging en mishandeling... De chauffeur is verder nog bekeurd voor rijden met te veel drank op. Bij de deelstaatverkiezingen in Wenen heeft de rechtspopulistische partij FPE grote winst geboekt. Met 27% van de stemmen heeft de partij zich bijna verdubbeld ten opzichte van vijf jaar geleden. Aan de verkiezingen deden ruim een miljoen kiezers mee. De FPE voerde campagne tegen de immigratie van moslims en voor een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën. De FPE is nu weer terug op het kiezersaandeel van het eind jaren 90. Alle gevestigde partijen verloren in Wenen. De Sociaaldemocraten raakten voor het eerst in veertien jaar hun absolute meerderheid kwijt. De partij blijft nog wel de grootste in de Oostenrijkse hoofdstad. De proef met een winterdienstregeling op het spoor is goed verlopen. De treinen reden op tijd, reizigers vonden hun weg en hadden begrip voor de overlast. Wel lag uitgerekend vandaag de reisplannen van de NS een paar uur plat. De proef van vandaag hield in dat de treinen heen en weer pendelden tussen enkele tientallen knooppuntstations. Zo wordt voorkomen dat vertragingen bij extreem wintersomstandigheden zich verspreiden...